10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Anderhalve dag na een inval in Tripoli kampen de opstandelingen met tegenslagen. Vannacht dook onverwacht de machtige zoon van Gaddafi, Seif al-Islam, op in de Libische hoofdstad. Gisteren werd gemeld dat hij gevangen was genomen. Volgens een rebellenleider was hij inderdaad opgepakt, maar is hierin geslaagd te ontsnappen. Ook een andere zoon van Gaddafi, Mohammed, is ontsnapt. Seif zei tegen journalisten dat Gaddafi en zijn familie in Tripoli zijn... en dat ze de rebellen in de val hebben laten lopen. Op straat in Tripoli is de stemming nerveus. Na het verschijnen van Seif in het openbaar... vertelt wereldomroepverslaggever Hans-Jaap Medessen. De onrust die ze zelf hebben willen creëren, de rebellen denken... door die berichten van je arrestatie naar buiten te brengen... Zo kun je onrust bij de tegenstander veroorzaken. Geef, geef de moed maar op. Nu hebben ze daar zelf last van... Uh, nu ze ook merken dat ze niet de hele stad volledig in handen hebben. Op het Groene Plein, waar opstandelingen gisternacht feestvierden... zijn sluipschutters actief. Ook in andere delen van de stad schieten sluipschutters op opstandelingen. Versterkingen van de rebellen zijn onderweg... maar ze kunnen zich niet volledig op de hoofdstad richten. Ook uit andere plaatsen komen weer berichten over gevechten. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in Noord-Brabant en Zeeland. Voor de komende uren geldt daar code oranje, zegt het Weerinstituut. En dat betekent dat er een grote kans is op lokaal zware onweer. Er kan hagel bij zitten en er kunnen zware windstorten bij voorkomen. Dus dat geldt vooralsnog nog voor Zeeland en Brabant. Het kan zijn dat er meer gebieden in Nederland later op de dag ook te maken krijgen met hevige onweersbuien. Maar voor de rest van het land geldt op dit moment code geel. Vannacht gold er al korte tijd een waarschuwing voor extreem weer in Limburg. Prins Bernhard had volgens royalty-verslaggever Mark van der Linden niet twee, maar drie buitenechtelijke dochters. Over de details wil hij nog niks kwijt, maar het verhaal wordt volgens van der Linden door verschillende mensen bevestigd. Het is uh, een, een, een andere buitenechtelijke dochter. Uh, alles wijst daarop. Uh, er is geen DNA-test gedaan, dus dat is er, dat is er niet. Maar uh, er zijn uh, sterke aanwijzingen en... Uh dat het niet bij Alicia en Alexia is gebleven. Bernard zelf onthulde kort voor zijn overlijden... dat hij twee buitenechtelijke dochters had. Maar Van der Linde zegt er zeker van te zijn dat hij er nog één had. Het zou gaan om een vrouw van 65... die in Nederland is geboren en opgegroeid. Ze werd verwekt rond de bevrijding in 1945. De vrouw was zelf naar Van der Linde toegegaan... omdat hij aan een boek over Bernard werkte. Vanavond komt ze op televisie in de programma's RTL Boulevard... en Knevel en Van der Brink. Turkije zegt dat het de afgelopen dagen bij luchtaanvallen in Noord-Irak 90 tot 100 strijders van de PKK heeft gedood. Ook zouden 80 Koerden gewond zijn geraakt. Vorige week begon Turkije voor het eerst in een jaar weer met bombardementen op de militante Koerdische beweging. De aanvallen zijn een wraakactie voor een aanslag van de PKK in het zuidoosten van Turkije. Daarbij kwamen 11 Turkse militairen en een lokale bewaker om het leven. Het weer nog, de hele dag stevige regen- en onweersbuien... met kans op hagel, zware windstoten en wateroverlast. Pas in de loop van de avond wordt droger. Met 23 graden aan zee en plaatselijk 29 in het oosten... voelt het drukkend warm aan. Morgen af en toe een bui en ongeveer 23 graden. ANDB Verkeersinformatie. De files van de ochtendspits zijn nog niet allemaal opgelost. Toch wordt het wel wat minder. Op de A16 is dat een ander verhaal. Van Breda naar Rotterdam. Er zijn grote problemen nu na een ongeluk. Tussen Zwijndrecht en de Van Brine-Noordbrug staat 11 kilometer file. Dat is een grote vertraging. De parallelbaan is namelijk helemaal dicht. Het gaat wel een paar uur duren. Het opruimen van de ravage. verkeer richting Rotterdam kan dan ook beter omrijden.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Niet banken en overheden, maar consumenten hebben de grootste schulden... zegt econoom Jaap van Duin. De Nationale Ombudsman verklaart de oorlog... aan onbegrijpelijke mededelingen van de overheid. Na de wereldkampioenschappen van vorig jaar... lijken de spelen in zicht voor de Nederlandse turnsters of toch niet. Wij hebben nu, zoals het er nu naar uitziet, met die negende plaats in Rotterdam natuurlijk een prachtige prestatie neergeleverd. Echt onze sport verkocht, maar misschien wel wat te vroeg pit in deze Olympische cyclus. En het ochtendtumeur van Diederik Ebbingen. Het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Niet de staatsschuld is in deze tijd van forse overheidsbezuinigingen... het grootste probleem. Het grootste probleem zijn de schulden van gezinnen en banken. Die schulden zijn namelijk zo hoog... dat die van Amerika er bleek bij tegen afsteken. Hoog tijd dus voor een mentaliteitsverandering... zegt Jaap van Duin, beleggingsdeskundige en oud-topman van Robeco... en auteur van het boek waarin dit allemaal te lezen valt. De Schuldenberg. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe hoog zijn die schulden van gezinnen en banken? Uh, van gezinnen zijn ze twee keer zo, meer dan twee keer zo groot als van de overheid... En ze zijn uh, ruim 200% van het inkomen. Dat was 40 jaar geleden nog een tiende uh, van wat het nu is. Dus het is ook geëxplodeerd. Ja. Uh, en de banken, ja, de banken hebben in Nederland een heel laag eigen vermogen. Gemiddeld uh, 4 à 5%. Uh, dus je hebt een balans en die wordt dan gefinancierd met 95% vreemd vermogen en maar 5% eigen vermogen, waardoor je heel kwetsbaar bent uh, wanneer je aan de linkerkant van de balans uh, dingen moet uh, afwaarderen. Ja. Leningen of uh, uh, huizen bijvoorbeeld. Ja, even terug naar die uh, consumenten, zal ik maar zeggen. De gezinnen, 769 miljard, zei u net, hebben ze uitstaan aan schulden. Het grootste deel daarvan zal wel hypotheken zijn, of niet? Ja, het, uh, het, het, het, de rest is consumptief krediet, dat is vrij stabiel. Dat daalt zelfs een beetje relatief, maar de echte explosie tot en met vorig jaar... Uh, zit in de hypotheekschulden. Ja, maar goed, daar staat een onderpand tegenover, zou je zeggen. Ja, en het aardige is natuurlijk, als het onderpand maar weer meer waard wordt... dan is er niet veel aan de hand, en dat hebben we natuurlijk tientallen jaren gedacht... Uh, maar dat blijkt dus niet langer waar te zijn. Niet alleen in Nederland niet, maar ook in andere landen niet. De huizenprijzen dalen. En gemiddeld genomen als, uh, als een huizenprijsdaling eenmaal begint... dan blijkt historisch dat dat ongeveer zes jaar duurt gemiddeld. En dat de dalingen 30% bedragen. En wij zijn dus ja, niet echt op de helft nog als dat historische patroon zich zou herhalen. Dus dat betekent voor de toekomst? Dat betekent dat je meer mensen krijgt die een lening hebben waar tegenover een onderpand staat, uh, wat minder waard wordt. Uh, waardoor ze dus met een restschuld uh, zitten die uh, groter wordt. En dat betekent dus uh, concreet dat je heel verstandig aan doet om, uh, om af te lossen in plaats van die schuld maar te laten voortbestaan. Ja, ach, goed, die maatregelen zijn genomen. Aflossingsvrije hypotheken, dat wil de overheid niet meer en dat willen veel banken ook niet meer. Dus er wordt ook in toenemende mate afgelost op de hypotheek van een huis, bijvoorbeeld. Nou ja, het, het, het, er is iets van een, een omslag in, uh, in, in opvatting en houding uh, merkbaar. Maar wat natuurlijk wel heel curieus is. Er is strijd geleverd door de banken uh, en de autoriteit financiële markten. over dat maximale bedrag wat je dan mocht lenen. Dat was dus 125%, dat is nu gedaald naar 110. Als je 110% mag lenen, dan begin je dus al met een restschuld van 10%. Ja. En Nederland is het enige land in de wereld. Uh, waar je meer kunt lenen uh, dan het onderpand uh, waard is. Ja. Maar goed, uh, het gaat niet goed met de economie. We gaan dat ook in onze portemonnee voelen. Zeker volgend jaar als je uh, de geluiden vanuit Den Haag mag uh, geloven. En dan moet je die uh, hypotheek wel kunnen aflossen. Ook. Bedoel, er zijn heel veel ja, mensen die en hebben natuurlijk dus... een handtekening gezet onder een andere ja. afspraak. Ja, ja, nee, je moet dat kunnen doen. Maar goed, het, het betekent dat, dat uh, soberheid uh, denk ik aan de orde is. En ja, dat verklaart natuurlijk ook nu al waarom uh, de economie uh, ja, toch maar heel matig draait. De overheid bezuinigt. Uh, de, de gezinnen beseffen dat ze meer moeten gaan sparen. Hun koopkracht daalt. Hè? De prijzen stijgen meer dan hun uh, lonen. Uh, dus ja, we zitten in een geweldige kwakkelperiode. Uh, heel kwetsbaar weer voor een nieuwe recessie. En dat zal de komende tien, 15 jaar denk ik niet veel anders zijn. Want dat soort onschulden, dus dat, dat verminderen van die schuldenlast in die economie... bij banken, bij overheden, bij gezinnen. Ja, dat duurt over het algemeen 10 tot 20 jaar. Ja, dat is nog wel een tijdje. Dat is een behoorlijke tijd, ja. Dus ja, stel je in op andere zijden, zou ik zeggen. Maar en doe het geen, nou geen gekke gek dingen. Nee, maar dat we de komende twee. Nee, goed, maar er zijn mensen die gekke dingen hebben gedaan in het verleden. In het volste vertrouwen en met toestemming van alles en iedereen. Ja, en wat je dan ziet, is dat, dat in heel veel gevallen, hè, want dit is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt in, in de geschiedenis. Maar wat je dan ziet, is dat uh, ja niet alle schulden zullen worden afbetaald. De Grieken zullen hun schulden niet afbetalen. In Amerika loopt de schuldenlast nu terug. Omdat veel gezinnen de sleutel inleveren bij de bank en zeggen, het is nou jouw probleem, uh, hè, dus ik ga wel een huurhuis uh, wonen... want in Amerika heeft de schuld alleen maar betrekking op het onderpand. Als je het onderpand inlevert, ben je je schuld kwijt. Ja. Nou ja, dat is een manier om er vanaf te komen. Dat betekent is dus dat, dat in Nederland uiteindelijk... ook zo, trouwens? Nee, dat kan bij ons niet. Bij ons dragen je je schuld eeuwig met, met je mee. Ja, dus het is niet uh, zo dat mensen denken... Ik, ik voorzie dat ik mijn huis op termijn niet meer kan betalen... ik breng mijn sleutel naar de bank. Nee, nee, nee. bij ons zie je natuurlijk wel gevallen van schuldsanering. Hè. Bedoel, het, het zal ook in Nederland zo zijn dat lang niet iedereen... Al zijn schulden zal kunnen afbetalen. En, en nou ja, dan moet er dus verlies genomen worden. Dat is natuurlijk ook een discussie in Europa. Uh, wie moet de verliezen nemen op de Griekse leningen? Zijn dat de banken of zijn dat de belastingbetalers of anderen? Ja. Uh, dus die, die vraag ga je in bredere zin krijgen. Uh, en, en eigenlijk de enige partij die er echt goed voor staat, dat mag ook wel gezegd worden, zijn de bedrijven. Want? Nou ja, die hebben hun, hun extravagantie, zou ik zeggen, rond 2000 gehad. De overnames, de miljarden overnames, te veel betaald. En als je nu de balans van Philips neemt, die is een stukken beter dan in de tijd van Jan Timmer. Dus die bedrijven hebben vanaf 2000, dus dat kan wel, geleidelijk aan hun balans versterkt, winst ingehouden. Nou ja, die hebben soms dijken van balansen. Als je met name die Amerikaanse bedrijven uh, kijkt... Uh, de, de technologiebedrijven, Apple, Microsoft... die hebben miljarden kas op de balans staan. Dus die staan er heel goed voor. Juist. Met andere woorden, u zegt dat zouden consumenten dus ook moeten doen. Dus sparen en niet al te gekke dingen doen, minder geld uitgeven. Maar ja, dan gaat de economie ook minder goed groeien. Nou ja, het, daar, daar is dus geen andere uitweg voor. Ik bedoel, als je dus aan de ene kant door veel te kunnen lenen de groei stimuleert... dan is de logica dat je aan de andere kant, wanneer dat te hoog wordt... en je moet die schuld afbouwen, dat dat dan de groei remt. Dat is dus altijd zo geweest en dat zal de komende tien jaar ook zo zijn. Dus daar ja. helpt geen moedertje lief aan. U voorspelt eigenlijk een negatieve spiraal. Nou, ik voorspel een periode van, van uh, lage groei. Uh, wij met ogen al blij zijn als het gemiddeld uh, 1% is. En dat betekent dat je veel vaker kwartalen zult hebben dat het negatief is. Ja, een beetje wat Japan al een jaar of twintig heeft. Ik bedoel, die bestaan ook nog steeds. Dus het is niet zo dat we vergaan. Het is ook niet zo dat we armer hoeven te worden. Want ja, we hebben dan wel geen inkomensgroei. Maar we hebben wel vermogens daar tegenover staan. Nog ja. dus, dus Nederland is geen arm land. Dus wees verstandig, doe wat je kan om je schulden in te lossen. Dat lijkt me een verstandig devies. En allemaal te lezen in het boek De Schuldenberg. Ik wens u uh, succes met uh, de terugkeer naar huis. Want ik geloof dat u kleddernat kletter, bent geregend daar in dat Rotterdam. En dat het water in uw schoenen staat. Klopt ja, Het af? regen en onweer, ja. Maar <laughs> daar worden mensen niet minder van. Oké. Okay. Pas goed op uzelf en hartelijk dank. Oké, okay, prima. Ja. Test, test.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 Ja, deze hele week krijgen jonge radiomakers de kans op deze zender... in dit programma om te laten zien wat ze kunnen onder onze begeleiding. Vandaag het volgende onderwerp. Een unieke kans voor de Nederlandse turndamers. Het team kan zich binnenkort, voor het eerst in 35 jaar... plaatsen voor de Olympische Spelen. Situatie die doet denken aan 2002... toen de Spelen in Athene binnen handbereik leken. Dat is een sportprogramma deze dagen in Nederland zonder aandacht voor het turnen. We werden vijfde in de landenwedstrijd. Tijdens de wereldkampioenschappen van 2001... behaalde het team van Bondscoach Frank Louter een historische vijfde plaats. De wereld lag aan de voeten van de Nederlandse turnsters. Oh, dat was een, uh, een mooie lichting. Uh, getalenteerde turnsters. Um, hard gewerkt, lange aanloop en... Het meest in het oog springen denk ik, voor, de, voor de buitenwacht was dat ze er zo ineens vrij plotseling uh, stonden. Een jaar later werden er zelfs vijf medailles in de wacht gesleept tijdens de EK. Waaronder een zilveren voor het team. Na de successen werd er hoopvol uitgekeken naar de Olympische Spelen van 2004... Maar het succesteam kwalificeerde zich niet eens. Dan turnen. De Olympische droom van de Nederlandse turnploeg is in duigen gevallen. Bij de WK in het Amerikaanse Anaheim eindigde de ploeg van bondscoach Frank Louter als zestiende. En om naar de Spelen te mogen moest tenminste een twaalfde plaats worden gehaald. Maar wat was er nou aan de hand? Ja, we hadden veel blessures. Meiden die groter werden. Heel veel moeite hadden om een programma vast te houden. En ja, eigenlijk probeer je dan door het vasthouden van zo'n programma het hoge niveau vasthouden. Want dat is noodzakelijk om je natuurlijk te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ja, en dat, dat wordt dan een hele moeilijke zaak. En dan zie je links en rechts overal wat pijntjes en klachtjes komen... en hier en daar zelfs wat, wat grotere blessures. Susanne Harmes, een van de pupillen uit het talententeam van Louter, zegt daarover het volgende. Dat is misschien ook wel het probleem met turnen, dat het allemaal moet als je 15, 16 bent. En daarna wordt het gewoon een stuk moeilijker. Ja, kleine meisjes worden groot, zeggen ze. En, en dat is in het turnen uh, ja, vaak heel letterlijk te zien. Het ging bergafwaarts met het Nederlandse dames turnen. Dat had volgens oud Suzanne Harmers niet alleen met ouder worden en blessures te maken. Ah, oh, die trainingen ik niet, niet zo heel leuk, hoor. Vroeger, uh, vroeger trainen we, tenminste ik heb er meer getraind... En uh, die waren niet zo heel leuk. En waarom niet? Nou, omdat we niet zo'n hele aardige trainer hadden. En uh, die uh, scheelde regelmatig of die, uh, die scholt je uit. en Dus het is op zich niet heel erg op een uh, verantwoordelijke manier gegaan, zeg maar. Ja, nou ja, als je op een gegeven moment wat ouder wordt... en dan weet dan, uh, je dat zeg maar, ook niet meer dat je in de training zo wordt behandeld. Dus dan uh, werkt het, denk ik, alleen maar averecht. Kun je eens een voorbeeld noemen van, van wat er dan in een training gebeurde? ja dan werd je gewoon uitgescholden en ook gewoon om, om zonder reden zeg maar en dan werd je uitgescholden voor dikke koel of allemaal dat soort dingen zeg maar dus op die tijd kijk jij niet echt met heel veel plezier terug? Um, nee, op die tijd niet. Op de periode daarna wel, maar die periode heb ik ja vond ik. Ik vond turnen wel leuk. Ik vond alleen het trainen niet leuk en de manier waarop het ging vond ik nooit leuk. Het team faalde dus, maar Suzanne Harmes plaatste zich individueel wel voor de spelen van 2004 in Athene. Een jaar later, tijdens het WK van 2005, won Harmes zelfs de laatste Nederlandse turmedaille bij de dames. En nu komt de laatste serie. Wat gaat dat worden? Een overslag met een salte met een dubbele schoen. Blijf binnen de Leiden. Oh, ze staat er buiten. Dat kost 1 tiende van een punt. Wordt dat wat beslissend in deze finale? Suzanne Harmes presteert hier fantastisch. Ondanks die 1 tiende punt aftrek. Een... Een medaille, maar een WK-bronzen medaille voor Susanne Harmes. Dit is werkelijk uniek. Na jaren zonder echt grote successen en met de Spelen van Londen in zicht... presteerde het Nederlandse Damesteam, met daarin ook Susanne Harmes... verrassend goed tijdens de WK in Rotterdam van vorig jaar. En dan komt sprong. Maar Lies Rijken is de laatste voor Oranje. De Yurtschenko-techniek is krachtig en stabiel. Nederland wordt negende in het landenklassement. Niemand, nee, niemand, ook ik niet, had dat verwacht. Op weg naar Tokio 2011. Bij de WK in Tokio kan kwalificatie worden afgedwongen... voor de Spelen van volgend jaar. Harmes, die inmiddels gestopt is met turner, verwacht daarvan het volgende. Ja, stel dat alles op zijn plaats valt op een dag, dan zou het moeten kunnen, maar het is wel heel moeilijk. oud Frank Louter heeft zijn twijfels. Ja, op, in principe kun je, kun je kijken naar uh, van, okay, hoe fit zijn de meiden nu... en hoeveel hebben we er en wat, wat is hun, uh, hun niveau. En als je dat vergelijkt met zeg maar, uh, de WK in Rotterdam... en dan spreken we toch over uh, drie kwart jaar geleden... Ja, dan zijn er toch alweer wat ontwikkelingen geweest. En dan bedoel ik dus, uh, toen ze die gestopt zijn... toen ze die geblesseerd zijn geraakt... Uh, heel veel moeite hebben om, uh, om een programma vast te houden. Ja, zeg maar vergelijkbaar met 2003. Want die negende plaats, ja, dat was heel hoopvol. Kijk, uh, de, de bedoeling is dat je natuurlijk uh, op je best bent als landenteam... Uh, op het moment dat het erom gaat. En ik denk dat het voor ons Nederland erom gaat in het pre-Olympisch jaar. Namelijk als er Olympische kwalificatie afgedwongen moet worden. Dus in oktober in, uh, in Tokio. Ja, precies. En uh, wij hebben nu...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 De reportage was dat van Lisa Deen in de tweede aflevering... in het kader van de Dirk van Egmond Masterclass radioverslaggeving... vernoemd naar de begin 2008 overleden eindredacteur van de KRO Radio 1-redactie. Morgen in de Masterclass, sinaasappels en citroenen... ze groeien nu alleen nog in het zuiden... maar door de klimaatverandering zouden ze straks zomaar ook in Nederland kunnen groeien. Misschien op termijn ook wel bananen. Kijk, als de klimaatverandering de komst zoals die wordt verwacht... zijn dat allemaal wel producten die op termijn binnen handbereik liggen. Dat is dus morgen. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Nederland.kro.nl. Straks de nationale ombudsman begint een kruistocht... tegen de noodloos ingewikkelde overheidsmededelingen. Eerst nu het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Dames en heren, ik voel mij even een Rotterdammer... en ik ben diep gekwetst. Want eindelijk zou die er komen. De film over het verwoestende bombardement van de Duitsers op Rotterdam op 14 mei 1940. Een historische film over een van onze onuitwisbare gebeurtenissen in de vaderlandse geschiedenis. Een belangrijke film dus, die er moet komen en waar wij als belastingbetaler terecht de grootste financier van zijn. Eindelijk zou de erkenning komen voor de Rotterdammers die er nog bij zijn geweest. Het grootste Rotterdamse trauma zou eindelijk een gezicht krijgen. En toen maakte de producent dat gezicht bekend. En dat gezicht, dames en heren, wordt niemand minder dan Jantje Smit, de troedeltroebadoer van Volendam. Dames en heren, dit is een schande en een belediging voor iedere ras Rotterdammer en ook voor elke Nederlander. Jan Smit is geen acteur en Jan Smit heeft nog nooit geacteerd, hij heeft geen auditie hoeven doen en hij hoeft geen acteerlessen te volgen. Deze film gaat een paar miljoen kosten waarvan het meeste geld door u en mij betaald wordt. Door de keuze om Jantje Smit de hoofdrol te laten spelen en de titelsong te laten schrijven en te zingen, is het niet moeilijk om te voorspellen dat dit een regelrechte kutfilm gaat worden, waarbij dat hele bombardement in één klap geridiculiseerd, gebaggetaliseerd en gekleineerd wordt. Ik vind dat Rotterdam wraak moet nemen en ik wil daar heel graag bij helpen. Ik stel voor om een hilarische komedie te gaan maken over het hemeltje. Met Jules Dilder en Frederike Spicht als Jan Keizer en Annie Schilder. Gerard Cox en Lee Towers als Nick en Simon. Mario Been die speelt een slachtoffer van de ramp... maar wordt alhoewel zijn gezicht volledig verminkt is... versierd door Joke Bruis die het dan aan de stok krijgt... met zijn moeder Anita Meijer, waarop ambulancebroeder André van Duin... er uiteindelijk met de verbrande Mario vandoor gaat. Hilarische tafreelen. Wilt u dit nog voorkomen? Dan eis ik namens alle Rotterdammers, dat Jantje Smit alsnog auditie moet doen. Samen met een hele hoop andere gediplomeerde en of ervaren acteurs. Het liefst openbaar natuurlijk, zodat wij, het publiek, de belastingbetaler... mogen bepalen of Jantje Smit goed genoeg is... om het smoel van het bombardement op Rotterdam te worden. Ik zie wel een televisieprogramma voor me. Presentatie, Frits Sissing. <lacht> Diederik Ebbingen was dat. Morgen het ochtend humeur van Koos Postema. Get the spirit of the... Je ziet ze wel eens staan, mededelingen van de Rijksoverheid... in landelijke dagbladen. Begin augustus plaatst het ministerie van Infrastructuur en Milieu... zo'n openbare kennisgeving met een volstrekt onbegrijpelijke tekst. Althans, volgens de nationale ombudsman... die er tamelijk chagrijnig van geworden is. Want hij heeft minister Schultz van Hagen in een brief om uitleg gevraagd. Meneer een goedemorgen. Goedemorgen. U bent die nationale ombudsman. We hebben de tekst er even bij gepakt. De aankondiging als is al volgt. Openbare kennisgeving van de ontwerpstructuurvisie infrastructuur en ruimte... met het bijbehorende plan MER. En de ontwerp, algemene maatregel van bestuur, eerste aanvulling. Nou, Het is niet makkelijk, maar onbegrijpelijk is dat toch niet? Nou, het is een hele mond vol... Maar als je de tekst verder leest, dan, uh, dan uh, zie je toch heel veel zinnen waarvan je denkt... hé, hey, wat staat er nou eigenlijk, wat wordt hier nou echt bedoeld? Geeft u zo'n voorbeeld? Uh, het Rijk wil de beperkte beschikbare middelen niet versnipperen. Het investeert daar waar de nationale economie er het meest bij gebaat is... in de stedelijke regio's rond Main Brain Greenports, inclusief de achterliggende verbindingen. Ja. Het is allemaal uh, heel veel tekst, heel ingewikkeld ja. en het is eigenlijk een oproep aan 16 miljoen Nederlanders, of in ieder geval de helft ervan, om mee te denken en ook uh, aan te geven wat je ervan vindt. Ja. En als de uitnodiging zo ingewikkeld in elkaar zit en uh, zo lastig leesbaar is, ja, dan vraag je je af, wat wil die minister eigenlijk bereiken? Ja. Mensen worden opgeroepen uh, te reageren. Dat wordt dan zo geformuleerd. In ieder kan van 3 augustus tot en met 13 september 2011... reageren op de ontwerpstructuurvisie visie, infrastructuur en ruimte... de aanvulling op de AMVB-ruimte... en het plan mer door middel van het indienen van een zienswijze. Ja. Die zienswijze is geweldig, hè? Ja. Ja, dat betekent dat je je mening kunt geven. Ja. En dat kun je natuurlijk ook zo zeggen. Ja. Zeg maar, nou bent u jurist... En ja. volgens mij ook rechter geweest in het verleden. Ja, zeker. Ja, dus dat doet de minister niet voor niks, hè? Want die wil namelijk geen juridisch gezeur... Ja, dat, dat, dat lijkt wel zo, maar dat is niet waar. We hebben ons uh, onlangs ook bezig gehouden met de brieven die burgers van de overheid krijgen. Die zijn vaak ook onbegrijpelijk. En dan zeggen juristen, ja, het moet wel zo. Maar we hebben met heel veel bestuursorganen, dus de Belastingdienst en het UEV, gaan zo maar door, aan tafel gezeten. En uiteindelijk zeiden ze, nee, natuurlijk is dat helemaal niet nodig. Ah. En ook hier geldt, je kunt een heel helder verhaal schrijven. En uh, ik wil best daar nog wel eens met de minister uh, over van Hoe kun je dit nou beter aanpakken? Want de bedoeling is toch gewoon dat je goed met burgers communiceert. Ja, dat lijkt me ook. Hebt u zelf iets herschreven en dat opgestuurd al of niet? In dit geval niet, want ik heb eerst nu eens aan de minister gevraagd... Van wat beoogt u eigenlijk? Bij die beschikkingen hebben we dat wel gedaan. Toen ja. had het, uh, het CHK, wat voor die zorgkosten uh, gaat... Uh, die had zulke duistere beschikkingen. Die hebben toen herschreven en daar waren ze heel blij mee. ons ja. hebben ze alle beschikkingen herschreven. Ja, zou je hier niet van gewoon moeten maken, uh, dames en heren of jongens desnoods... denk met me mee, ik wil het land mooier en beter maken. Als je ideeën hebt, mail me. Ja, en het gaat daar en daarom. Geef even aan waar het echt om gaat. Ja. En dan, uh, dan komen de mensen tevoorschijn, want dat vind ik het leuke. Op het moment dat je Nederlanders aanspreekt van... wij willen graag dat u een uh, inbreng heeft... het overgrote deel doet dan positief mee. Ja. Is dit de enige minister op wie u de pijlen richt? Of geldt het op uh, aan, uh, het, het adres van de overheid in het algemeen? Nou, je moet ergens beginnen, maar iedere minister... maar ook iedere gemeente uh, die, waar, waar ik iets over te zeggen heb... of provincie die van dit soort duistere verhalen in de krant zet... die kan van mij een vriendelijke uh, brief verwachten van... wat wilt u nou eigenlijk? Ja, en als ze dan in de treffenzaal zeggen... god, die Brenningmeijer Brenning heeft even iets gevonden om ons te pesten... laat die man even iets anders gaan doen, wat denkt u dan? Ik weet heel zeker dat ze dat in de treffenzaal niet, uh, niet zeggen. Ik heb uh, met verschillende ministers gesproken. En tot nu toe zeggen ze altijd van de dingen waar je mee komt, die zijn zinnig. Juist. En in dit geval wilt u dus, laten we zeggen, de inspraakprocedures... Uh, waardoor burgers echt met de overheid kunnen meedenken... inzichtelijker en beter toegankelijk maken voor die burgers... zodat ze in ieder geval begrijpen waar het over gaat. Zo is het. Ik dank u zeer, Alex Brenningmeijer, de nationale ombudsman. Einde van deze uitzending bijna. Meer informatie vindt u op kro.nl, de website. Daar vindt u de onderwerpen van deze uitzending terug, de uitzending zelf en uh, alles wat daar omheen zit. Zometeen na het nieuws van half elf gaan we uh, luisteren naar primetime. En uh, Ebro Oemar zit ergens in Nederland in die gele bus. Ebro. Goedemorgen Sven, ik zit in de gele bus bij het Miranda-bad in Amsterdam. Het is hier erg troosteloos. En de enige die een kaartje heeft gekocht voor de parkeermeter voor zijn auto is Mark van der Linden. We gaan het zo meteen met hem hebben over getrouwd blijven met een man als Bernhard. Maar nu eerst het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1: Het NOS-journaal. De KNMI waarschuwt voor extreem weer in Noord-Brabant en Zeeland. Daar vallen de komende uren zware onweersbuien met hagel- en windstoten. In die provincies geldt code oranje. En ook in de rest van het land vallen buien, daar geldt code geel. Prins Bernhard heeft geen twee, maar drie buitenechtelijke dochters. Volgens verslaggever Mark van der Linde is het een Nederlandse vrouw van 65. Vanavond komt ze in enkele tv-programma's en zometeen zit van der Linde bij Ebro. De Libische opstandelingen in Tripoli hebben te kampen met tegenslag. De troepen van Gaddafi hebben belangrijke punten van de stad nog in handen. Zoals het hoofdkwartier van de Libische leider. En dien zoons Sef al Islam en Mohammed, die door de rebellen gevangen waren genomen, die zijn weer ontsnapt. Dan de Europese effectenbeurzen. Die zijn zoals verwacht hoger geopend. De AIX in Amsterdam noteerde kort na het begin van de handel een winst van 1%. Nu staat hij op een kleine anderhalf. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANB verkeersinformatie Er staan files op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... voor de afrit Berkel Rode Roderijs, 3 kilometer. Er zijn grote problemen op de A16, Breda richting Rotterdam. Er staan tussen Zwijndrecht en de Van Brienenoordbrug, elf kilometer. Er is daar een vrij ernstig ongeluk gebeurd. De weg is voorlopig nog even dicht. Het gaat om de hoofdrijbaan. Je kunt er alleen langs via de parallelbaan. Het is beter om om te rijden via de Heinennoordtunnel over de A29. Dit is Radio 1, NTR, Premtime. Met Ebro Oemar. It's Premtime. Goedemorgen luisteraars, mijn naam is Ebro Oemar en we staan vandaag met onze Premtime bus in Amsterdam. Gisteravond was ik uit eten met een van mijn beste vriendinnen en zij wees mij op de site Second Love. Een site waarbij je, als, waarbij je een buitenvrouw of een buitenman... ook wel een minnaar of een minnares genoemd, kunt opduikelen. Het is een site die nadrukkelijk mensen die al in een relatie zitten... de mogelijkheid biedt om een seksuele relatie met een ander aan te gaan. Ik dacht eerst nog dat het een flauwe grap was, maar nee... het vinden van een minnaar, CQ-minnares, was nog nooit zo makkelijk. We staan vandaag op de stoep van Royalty Magazine... en Boulevarddeskundige hoofdredacteur Mark van der Linden. Morgen komt zijn boek De Vrouwen van Prins Bernhard uit. Het was geen staatsgeheim dat Bernard vriendinnen had en zelfs buitenechtelijke kinderen. Maar dat hij er ook vandaag weer mee wegkomt verbaast mij nog altijd. Maar ik ben een naïef kippetje, het is allemaal ten onrechte... want onze stelling van vandaag is... een minnaar of minnares is de voorwaarde voor een goed huwelijk. De spelregels van onze Ik ga nu echt never nooit meer trouwen uitzending blijven onveranderd. U kunt met ons meepraten en doet u dat ook vooral. Door te bellen met 0800-1121... Mailen naar premtime.ntr.nl of twitteren naar Apenstaatje Premtime Radio 1. Laat mij weten over uw buitenrechtelijke escapades die uw huwelijk goed houden. Welkom bij premtime. It's premtime. Mark van der Linden, goedemorgen. Ik zei dat je hoofdredacteur was van de Boulevard, maar dat is niet zo. Weet nee, je nee. een foutje van, me, sorry. Nee, dat zal Carlo van Linden niet leuk vinden. Nee, die me hoofdredacteur is ja. Ja. Wat een kop had je vandaag in de Telegraaf? Ja, maar dat heb ik niet zelf gedaan. Dat is uh, natuurlijk het werk van uh, de, de, de, de, de kloek uh, Telegraafjournalist. Was je er blij mee? Ja, nee, publiciteit voor je boek is natuurlijk gewoon uh, heel erg fijn. Uh, het is wel allemaal een beetje geconcentreerd op vanavond en morgen. Dus het was ja. wel een verrassing. Maar uh, alles, het is wel heel opmerkelijk, dat vind ik als journalist altijd wel heel leuk om te zien... dat je uh, als de Telegraaf iets meldt, dan is het nieuws in is Nederland. Is het nieuws. Want ik heb al eerder verteld dat ik een derde dochter heb ontdekt. Dat, uh, daar heb ik niet zo'n geheim van gemaakt in de afgelopen maanden. Uh, ik heb er nu weliswaar iets meer over verteld, maar... Uh, dat het zo'n groot nieuws is nu ineens, dat uh, verbaast me wel. Maar steekt het dan? Want je zegt net, ik had er zelf al meldingen over gemaakt... en nu de Telegraaf het opgepikt heeft, is het opeens nieuws? Nou, wat ik, wat ik, het, het steekt niet, want ik ben gewoon hartstikke blij met die voorpagina ja. van Telegraaf. Um, maar het, wat uh, wel is, dat het boek over meer dingen gaat dan alleen maar over deze dochter. Het is, zij is een klein onderdeel van het boek. Het is een bijzonder verhaal. En... Um, uh, waar we vanavond en morgen ook meer over van gaan horen. Maar het is uh, niet het enige verhaal in het boek. Hè? Het schetst het beeld van de vrouwen van Prins Bernard En met name ook zijn minnaressen. Ik uh, heb een sneak preview in het boek gehad gisteravond. Heel veel minnaressen. Hoe kon het, kan het dat die man daarmee wegkomt? En dat we er nu allemaal zo nieuwsgierig naar zijn. Iedereen hangt aan je lippen vandaag. Je telefoon staat roodgloeiend. Ja, nou... Ten eerste zijn we nog steeds in de minnaressen van Hen Hendrik de Achste geïnteresseerd en de minnaars van Catherine de Grote. Dat, dat speelt nog steeds allemaal een rol. Ja, uh, wij zijn gefascineerd. Jeurken, denk ik dan. Nee, maar we zijn gefascineerd door royalty. We vinden het ongrijpbaar dat uh, prinsen en prinsessen zijn op een bepaalde manier ongrijpbaar. Uh, en we verwachten ook sprookjesprinsen en sprookjesprinsessen en alles wat dat e een beetje doet afbrokkelen van dat uiterlijk vertoon. Ja, dat, dat, dat, dat hoort nog steeds bij uh, de de, de kant die we ook leuk vinden om te zien. Maar dat afbrokkelen, wat je nu zegt, dat gebeurt niet. Want bij elk ander mens zou dat wel gebeuren denk ik dan, maar bij dat koningshuis gebeur... dat wordt er alleen maar populairder door. Je zou ja. bijna zeggen, hoe meer buitenechtelijke relaties, hoe beter. Ja, dat weet ik niet of dat zo is. Ik denk dat sommige mensen er mee wegkomen. Bernard. Mannen. Vrouwen komen er niet mee weg. Dat yeah. is ook als je in de geschiedenis gaat kijken is, zie je ook dat een Catherine de Grote uh, die heeft daar veel meer last van gehad, uh, of niet zelf, maar die, die wordt altijd. Als een, als een slet eigenlijk uh, neergezet. Hè. Ze, en er doen ook altijd uh, en, verhalen over enorme seksuele lust van haar uh, de ronde. Het, het, het, het, een vrouw die gewoon een minnaar heeft, kan op de een of andere manier niet. Het moet altijd een vrouw zijn met een rij minnaars. En een vrouw die de ene man na de andere uh, uh, verslomt. Dus uh, toen al uh, hadden mannen meer privilege. Dus er is eigenlijk ja. niks veranderd natuurlijk. Nee, er is niks veranderd. En, het gekke is, en dat, dat, dat vind ik dat wel de belangrijkste lijn is in het boek... is dat Juliana dat ook altijd geaccepteerd heeft van haar man. Um, ja, daar ben ik ook benieuwd. Naar, er zijn heel veel dingen die uh, een rol hebben gespeeld in dat huwelijk. Er zijn ook dingen die voor problemen hebben gezorgd in het huwelijk. Maar alles wijst erop dat de vrouwen van Bernard... Hè, dus de minnares van Bernard, niet voor problemen hebben gezorgd. Die chocoladekop in de Telegraaf van vanochtend... schieten ze daar in Wassenaar nou helemaal van in de stress? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Maar dat zou je dan ook wel daar moeten vragen. Maar ik kan me niet voorstellen dat um, de, er is genoeg gebeurd rond Bernard om alles open te houden, ook daar. Ik heb nog één vraag aan je voordat we naar uh, Fleetwood Mac gaan. Die zei vandaag in het radio... ik ermee te maken? Ja, die, uh, die hebben er ook iets mee. Ga ik je zo vertellen. Je zei in het radio in één journaal dat die derde dochter zich bij jou heeft gemeld. Ja. Waarom heeft zij dat gedaan? Omdat zij... Um aanwijzingen had uh, dat Bernard haar vader is. En waarom is ze dan daarmee naar jou gekomen? Ja, waarom niet? Ik ben iemand die professioneel bezig is met het uitzoeken van zaken rondom het Koninklijk Huis. Ik heb uh, Alexia Grinda in 1992 geïnterviewd. Ik was de eerste die Alicia had. Uh, ook al zegt iedereen ja. de, de Volkskrant was degene die het had, maar dat was niet zo. Uh, ik had, had haar als eerste, ik heb haar geïnterviewd. Um, ik heb een, uh, uh, een uh, goed netwerk. Uh, en ik durf ook, denk ik ook wat verder te gaan dan andere journalisten. Maar je zei net zelf, ik uh, had het al uh, veel eerder gezegd... dat Bernd van dochter in de afgelopen ja, ja. maanden... dat is niet opgepikt. Dat maar, is wel opgepikt, alleen niet, niet door zo de Telegraaf. En nu de Telegraaf, nu is het nieuws. Ja. Dus uh, ik kan me voorstellen dat je dan misschien als dochter naar, misschien naar het NRC gaat... of naar een of andere adellijke hoogleraar of zo gaat... Ja, voor de status. Doen. Dat is dat ze ook doen. Ik ben blij dat ze naar mij gekomen is. Dankjewel. We gaan er straks verder over praten, maar wat ik al zei, Fleetwood Mac heeft ook iets hierover te zeggen. En uh, nou, dan gaan we even naar luisteren. Tell me lies, tell me Fleetwood Mac met Sweet Little Lies. Ik heb in de bus Mark van der Linden. Maar ik heb aan de telefoon professor dokter Alfons van Steenwegen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent professor dokter in de psychologie en seksuologie aan de Universiteit van Leuven. En ook relatietherapeut. Kunt ja. ja. u zich vinden in onze stelling? Een minnaar of minnares is de basis voor een goed huwelijk? Nee. Niet. En is het hebben van nee. zoveel minnaressen als uh, um, een prins Bernard gehad heeft... is dat pathologisch? Ook niet. Hè? Pathologisch zou ik het niet noemen. Ja. Maar als u zegt uh, dat het nodig zou zijn om een stevig of een goed huwelijk te hebben... daar ben ik het helemaal niet mee eens. En wat is dan het doel van een minnaar of een minnares? Ik denk dat heel wat mensen daarin... Um, ja, ik een relatie beginnen omdat ze verliefd worden op iemand. Hè? En dan wil men erbij zijn en dan begint men affaire. Maar die mensen zijn al getrouwd. Waarom scheiden ze dan niet? Wel, het is eigenlijk niet zo gek uh, waarom zou men telkens moeten scheiden wanneer men met op iemand gesteld geraakt of een, een relatie begint. Ik zie dat niet. Uh, het is toch best mogelijk dat iemand tijdelijk uh, ja, een affaire heeft bijvoorbeeld en dat men dat daarna samen terug verwerkt. En is het hebben van een minnaar of een minnares iets wat weggelegd is voor de adel? Wel... Het is zeker zo dat mensen die op een, in een hogere klasse leven... meer vrijheidsgraden hebben en meer gelegenheden en kansen hebben. En, en blijkbaar ook dat meer doen, uh, het hebben van affaires enzovoort. En hoe komt het dat zij meer gelegenheid hebben? Ja, wie meer macht heeft, die heeft meer mogelijkheden. Macht erotiseert. Dat is van de industrie en dat zien we ook in de Koningshuizen. Maar daar speelt M Mark natuurlijk ook anders ook iets mee, is dat... Bij, in adellijke huizen, bij koningshuizen. Trouwde men op, moest men trouwen met iemand van gelijke stand. En ja. dat, dat, dat werd door families geregeld. En dat waren gearrangeerde huwelijken. Waardoor ja. de behoefte om nog eens een keer lekker verliefd te worden natuurlijk bleef bestaan. En het risico ja, op natuurlijk. kinderen dan? Dus voor de ene kant waren het voor een groot deel gearrangeerde huwelijken. die door anderen werden bepaald. dan door de twee partners zelf. En het kan natuurlijk wel dat als men een tijd met iemand leeft, dat men dan ook op elkaar gesteld geraakt en, en een band maakt. Dat kan. Maar het kan ook zijn dat men, uh, wanneer men zo verplicht wordt om met iemand samen te leven voor de raison d'état, dat men dan zelf toch nog gevoelens heeft en die ook wil involgen. Dank u wel, meneer Van, der, uh, Van Steenwegen. Dank u. Ja. Onze stelling van vandaag is... een minnaar of minnares is de voorwaarde voor een goed huwelijk. U kunt hierover met ons meepraten door te bellen met 0800-1121... door te mailen naar primtimeapenstaartje-ntr.nl... of te twitteren naar apenstaartje premtime radio 1 Mark, waarom heb je dit boek geschreven? Uh, nou, Schrijven is mijn vak en uh, commercieel schrijven is mijn vak... Um, maar je doet het niet even tussendoor? Schrijven nee, kost Nee, nee heel veel dit, tijd. dit boek heeft heel veel tijd gekost. En vooral ook omdat ik uh, het erbij moest doen en ik heb best een druk leven. Maar um, ik had gewoon wat leuke dingen verzameld over uh, de dochters van Bernard. Ik had met beide gesproken. Dat was te weinig voor een boek. Ik las het boek van Fasseur uh, over Juliana en Bernard en hun huwelijk. En toen dacht ik van, hij neemt het wel heel erg op voor Bernard. Uh, hoe zat dat nou precies? En waarom uh, komt Juliana er zo bekraaid van af in dit boek? Uh, daar wilde ik meer over weten. Toen sprak ik uh, een aantal mensen die uh, me daarbij wilden helpen. Die zeiden van, je moet daar eens gaan kijken. En uh, Het verhaal van Eva Perron, daar deugt helemaal niks van. Iedereen praat elkaar maar na. Maar Bernhard heeft nooit wat met, hem geha met haar gehad. De, het klinkt Duits het heftig, he? Ja, Het klinkt heel heftig, maar ik ben daarvoor naar Argentinië gegaan. En ik heb echt niets kunnen vinden dat erop wijst dat deze mensen meer dan een, een, een handkurs hebben gewisseld. Dus het is eigenlijk ook wel stoer om Bernard aan zoveel mogelijk vrouwen ja, te Ja, maar nou, wij willen dat nu inmiddels ook wel van hem zien. Hij voor een deel is dat ook zijn... Uh, de, voor een deel van de mensen vindt dat een, een fantastische kant van hem. ander deel van de mensen kiest juist weer voor Juliana... En, ik vind dat het niet zo zwart-wit is. En dat probeer ik in mijn boek ook te laten zien. Dat Juliana dingen gewoon geaccepteerd heeft. Ze was daar heel groots in. En uh, dat kunnen heel veel mensen zich niet voorstellen. En je moet ook niet vergeten... Deze mensen woonden niet in een rijtjeshuis. Deze mensen hadden een paleis... en lieten elkaar best vrij in hun levens. Ze konden elkaar meiden, bedoel je? Nou, ze hoefden elkaar niet te mijden. Maar Juliana uh, en Bernard hadden gewoon allebei hun eigen levens... hun eigen agenda's. En daarin was ruimte om... Uh, ook eens een paar weken naar het buitenland te gaan en uh, ik ben ervan overtuigd dat Juliana het grootste deel altijd geweten heeft. En is Juliana nooit van hem gescheiden omdat ze dat niet hoort, omdat dat niet hoorde volgens haar, omdat hij de vader van haar kinderen was? Want hoe trek je een huwelijk? Er is dus één keer een, crisis, een grote crisis ja. geweest. Er zijn heel veel. Ik ben ook wel eens getuige geweest van een, van een bonje, maar dat was meer zeg maar een, uh, ja, een huwelijkse uh, uh, ja, strijdje. Maar um, de grote crisis is geweest rondom Geet Hofmans en daar gaat het ja. om iets heel anders. Daar gaat ja. het om het feit dat Geet Hofmans zegt dat Bernard de genezing van de jongste dochter blokkeert. En dat hij purer moet worden. En dan wordt het wel een directe verwijzing naar zijn leven. Hij moet zich veranderen. Hij, hij moet, moet veranderen, blonden. want en. hij blokkeert de, de genezing, genezing van de dochter. Ja. En daar zit natuurlijk wel een punt dat Juliana daar heel erg op blind is gaan varen. Maar, maar goed, dat, Geet Hofmans speelt nauwelijks rol in het boek. Uh, het gaat veel meer over de vrouwen die een rol hebben gespeeld. Er zitten fantastische vrouwen tussen. Ja, ik heb uh, gelezen dat ze allemaal bloedmooi zijn. Is dat een voorwaarde? Nou, bloedmooi zou ik ze niet noemen. maar Schoonheden noemde jij ze? prins had een goede smaak. Net zo goed als uh, dat uh, vele andere mannen dat hebben. Is dat dan misschien de voorwaarde voor een goed huwelijk? Dat je niet met een knappe vrouw trouwt... maar dat je die knappe vrouw erop uh, na houdt? Ja, het is allemaal subjectief. Uh, nou, uh, jij, jij noemt die vrouwen knap. En ja. men vond ze knap. En ze waren ook allemaal bemiddeld. Ja, de prins ging natuurlijk. Ook dat is natuurlijk een, een lijn. De minnaressen van prinsen komen niet zeg maar, achter het fornuis vandaan. Maar de prins zelf was eigenlijk van huis uit niet zo bemiddeld. Nee, hij had wel een titel. Hij heeft het goed gedaan. Dat is, ook, dat, is, dat is jouw vaststelling. Ik denk dat Prins Bernhard in ieder geval gedaan heeft wat van hem verwacht werd. In, alle, in de meest brede zin van die opmerking. Ik heb aan de telefoon Erik Drostan van Second Love. Goedemorgen, Erik. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel me eens over die website van jou, Second Love. Dat is een site waar je je minnaar kunt opscharrelen. Ja, het is uh, eigenlijk een beetje in het, uh, het verleden van het gesprek. Uh, alleen op, op, op uh, bekende mensen komen ze waarschijnlijk uh, vanzelf af. De, de minnaar, minnaars en minnaressen. Uh, wij als burgers uh, zullen het moeten zoeken. Waarom moet je een minnaar of een minnares? Oh, sorry, als je daarvoor open staat en als je daar aan toest... Uh, ja, als je misschien, daar, uh, misschien is het wel goed voor je huwelijk, ja. of niet? Nou, bedoel... ja, dat, dat, dat blijkt achteraf ook. Van tevoren wist ik ook niet waar we heen gingen met Second Love. Maar uh, het blijkt dus inderdaad dat mensen toch een bepaalde behoefte hebben... om uh, weer, weer, eens, weer eens te dollen en, en te flirten en uh, uh, interessant gevonden te worden... in plaats van uh, dat je maar standaard uh, je de aardappels uh, klaarzet en uh, omzins je thuis bent. Waarom gaan die uh, mensen dan niet uit elkaar en zoeken ze dan de spanning niet weer op? Nou, omdat je, omdat je denk ik als je als je uh, een heel goed een, een, een, een hele goede basis hebt. Tuurlijk, die aardappelschillen. Uh, ja, <laughs> ja, maar misschien ook leuke kinderen, leuke huwelijk, leuke vakantie. Neem een huishoudster. Uh, uh, uh, uh, ja, okay, ik kan, ja, maar goed, dat moet je wel kunnen veroorloven. En en, en uh, ja, dat kan niet iedereen. Um, en dan klopt. is het ook wel eens leuk om gewoon om om toch weer even buiten de deur uh, eens wat, wat te kijken hoe, hoe, wat je waard bent. En, en is daar... het al gebeurd dat een echt paar elkaar is tegengekomen op jullie site? Nee, nog niet in die zin, nee. Nee, wel um, een, ongeveer 20% gaf aan in de enquête dat ze uh, van elkaar weten dat ze erop staan. Dus dan weten ze het al. Dus het is een soort van een open relatie. Kan natuurlijk ook. En, en hoeveel mensen ik... zitten er al op je site? Um, over de 200.000. En hoeveel mannen en hoeveel vrouwen? Uh, ongeveer 70, 30. 70 man 30% vrouwen. Waarom willen die vrouwen geen minder? Ja, ik, die willen het wel, want degenen die er zijn, zijn, zijn uh, bijster actief. Uh, het enige is dat, dat op een of andere onverklaarbare reden is dat de dames denk ik zich toch iets minder snel inschrijven op een op een site. Die zijn toch bang dat ze zich uh, de identiteit bekendmaken. Terwijl het juiste anoniem is. Je, bedoelt, je, je, je maakt een hotmail of Gmail adres aan. ...en uh, e-mailadres en daarmee kan je al inschrijven en verzin een naam. Hè? Uh, het regent vandaag, ik bedoel, ik, zoiets. Uh, of het zonnetje schijnt. Of, nou, je, je kan gewoon een naam verzinnen dat je nooit traceren bent. Dus... Dankjewel, Erik. Ik ga even naar een beller. Marja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, uh, ik hoorde dat uh, verhaal over die uh, buitenrechtelijke toestanden enzovoort van prins Bernard. Ja, is geen maar... nieuws, hè? Nee, maar waar je nooit iets over hoort. Op een ogenblik uh, was het zo dat koningin Wilhelmina, die is niet zo ver gegaan, die ging naar Londen. Maar uh, prinses Juliana toen, uh, die ging uh, naar met Canada. en Irene naar Canada. Ja. En die had daar natuurlijk ook de, wat mensen om zich heen... Uh, her, uh, Beveiligers of hoe dus een... zij had eigenlijk ook wel man daar, of niet? Dat is wat je wil uh, zeggen. Zij heeft daar ook uh, nou ja, uh, een uh, verhouding gehad met, of in ieder geval uh, seksueel contact gehad met uh, een van de officieren daar. We gaan het even vragen aan uh, Mark van der Linden. Ken jij dit verhaal, Mark? Nee. Hoe weet u dit verhaal, Marja? Eh... Uh, omdat ik dit wel eens uh, gehoord heb en ook bevestigd gekregen heb. Uh, laat... Van, wie? Van wie heeft u dit gehoord? Dit gaan we uitzoeken. Uh, nou, ik, ben, ik heb jaren als medium gewerkt. Prince Bernard was toen aan overleden. Ja, maar dit is het moeilijke verhaal altijd. Als je, als je het medium en dergelijke, dat, dat is iets waar ik me echt heel erg afzijdig veilig van hou. Als het ingestraald wordt via de wolken, dan uh, schrap ik het meestal af. Dankjewel, Marja. Ik heb een aantal tweets die ik even wil voorlezen. De eentje is van uh, Selchuk Akunje. En de stelling is. Uh, van Premtime Minnares is een voorwaarde voor een goed huwelijk. Hij draait het om. Een huwelijk is een voorwaarde voor het hebben van een minnares. Zo kan je het ook zien natuurlijk. John Koenraad, die zegt... Als ik nu kijk op bullshit voor homo's... zijn er veel mannen op zoek naar een minnaar. Zouden zij een goed huwelijk hebben? Is het hebben van een minnaar weggelegd voor hetero's? Of uh, gebeurt dat net zo vaak onder homo's stellen? Dat vraag je aan mij? Ja. Ik, ik denk dat, dat, dat, dat homo's er wat opener in zijn. Ik, ik, ik zelf geloof niet in monogamie, maar... Uh, en ik, ik, kan, ik, ik, ik, ik roep altijd, maar dan zie ik altijd mensen, vooral vrouwen... heel voorbij kijken. Iedereen gaat vreemd. Maar ik niet. <laughs> Hè? En uh, dat, dat, dan zeggen ze altijd nou, nou, nou, nou, nou. Maar Mensen willen heel graag de illusie hebben dat iemand... Elke man uh, gaat vreemd. Denk jij dat ook? Ja, dat denk ik. Dat weet ik zeker. Ja, okay. weet ik zeker. ik, ik heb, ook. Oké, okay. helemaal goed. Ik heb hier nog een mailtje van Anton. In deze RTL-maatschappij gaat het blijkse, blijkbaar om neuk wat je pakken kunt. Want je leeft maar één keer. Hetzelfde motto wat Bernard ook had en ook velen in onze maatschappij. En het geeft alleen maar het afgeleiden van de mensheid aan. Het nou. is de vraag of dat natuurlijk zo is. Hè? Want afgeleiden bedoel je? Ziet dat, nou, de vraag is of wij monogaam zijn. Dat ik, ik, ben daar, ik ben daar geen specialist in, maar je ziet dat in heel veel culturen het gebruikelijk is voor mannen om meerdere vrouwen te hebben. En dat in diezelfde culturen het ook gebruikelijk is dat je die, al die vrouwen in dezelfde welstand laat leven. Het zijn altijd de mannen hè, die dat recht hebben. Wat mij betreft doen de vrouwen het ook. Alleen ik denk dat vrouwen zulke sterke persoonlijkheden zijn dat zij uh, dat, zij, uh, dat uh, minder kunnen handelen. Ik denk dat vrouwen gewoon de centen niet hebben om meerdere mannen te onderhouden. Nou dat zou ook een punt kunnen zijn. Erg onaardig van mij om dit te zeggen natuurlijk. Ik heb nog één tweet. En dat is wel interessant ook. Hoe weet men dat het zeker een dochter van Bernard is? Er is geen DNA-test gedaan. En het is zonder zekerheid naar buiten gebracht. Ai. Ja, dat is een moeilijk punt inderdaad. Dat, uh, dat, maar la, ik ga ook niet over één nacht ijs. Uh, en tot twintig jaar geleden was er helemaal geen DNA-test mogelijk. En, ga, en maar ja. toen waren we ook, hadden we ook mensen die, uh, die uh, met grote stelligheid konden zeggen... Ik ben de dochter van, of de zoon van. Gaat er een DNA-test komen, ik, ik twijfel overigens of uh, Alicia en Alexia een DNA-test hebben ondergaan. Alleen, zij hebben het voordeel dat Bernard hen vanaf het begin als dochter heeft gezien. Wist Bernard van die derde dochter? Uh, het is denk mijn jij? overtuiging dat hij het niet geweten heeft. Zo, dat vind ik wel... Uh... Wat denk je dat er gaat gebeuren nu uh, uh, uh, op het paleis? Gaan ze die dochter een nee. DNA-test uh, aanbieden en zo? Nou, zij is daartoe bereid. is uh... in het voor haar? Nee. Want ze gaat toch genegeerd worden. Ja, nee, maar dat, dat is ook waarom ik hoop dat mensen haar... vooral met compassie zullen beladen in plaats van, uh, van een andere opstelling. Het is, het is nogal wat om dit verhaal te doen. En um, zij, uh, heeft, zij is een serieuze vrouw die ook gewoon niks nodig heeft en ook niks wil. <kuggen> Alleen toevallig geconfronteerd is met het verhaal van haar afkomst. Dankjewel. Het is dinsdag en op dinsdag hebben we Rob de Nijs aan de lijn. Goedemorgen Rob. Goedemorgen Ebro. Ja, ik heb het al gezegd, elke man gaat vreemd. En uh, ja. jij hebt daar ook nummers over geschreven. Nou, ik, ik persoonlijk niet. Ik heb ze gezongen. Je hebt ze gezongen? Met veel met, passie? met uh, overtuiging. Ja, precies. Oh. <laughs> Waar gaan we naar ja. luisteren, Rob? We gaan luisteren naar uh, De Donder Rolt. Uh, dat is een tekst van uh, Belinda Meldijk. Overigens wil ik nog wel even snel zeggen... Ja dat als uh, de relatie met de minnares alleen seksueel is, of omgekeerd met de minnaar, dan is er, kan er uh, niets aan de hand zijn, dan kan het zelfs helpen misschien. Maar zodra dat dieper gaat, denk ik toch dat er een groot probleem ontstaat. Ik ga het onthouden, Rob. En als ik helemaal in zak en zit, dan bel ik je en dan ga je dat herhalen, oké? Okay? <laughs> dat is goed, ja. We gaan naar Rob de Nijs luisteren. En volgende week live in de uitzending. 2 september live in de uitzending. Half vier in de morgen is het al zo laat. Hij loopt haastig naast zijn auto in een uitgestorven straat. Regendruppels op de vooruit, er hangt storm in de lucht. Op de vlucht uit een motel, de bekende weg terug. En de donder rolt. De donder rolt. Alle lichten branden in een huis daar vrij vandaan. Zij wacht bij de telefoon met haar vader, vale dus aan. Kon ze maar geloven dat ze zich vergist? En dat het door de storm komt dat hij er nog niet is? De donder rolt. En de donder rolt. En de donder rolt. De, de van Rob de Nijs. En er is nog een donder, een hele grote zwarte donder, die ons vanuit Amerika nog even iets wilde toezeggen. Op maandag 5 september vieren wij het eenjarig bestaan van Primtime... met een extra lange uitzending hier op Radio 1. En omdat u, de luisteraar, voor mij ontzettend belangrijk bent... mag u één onderwerp bepalen. Waar moet ik het zeker over hebben op 5 september? Mail me naar primtimeapenstaaf.nl. En als u het leuk vindt om mijn tafelheer of tafeldame te zijn... bij dat onderwerp, schrijf het erbij. Oh ja, vergeet uw telefoonnummer niet. Mark van der Linden zit bij mij in de bus. Morgen komt zijn boek uit uh, De Vrouwen van uh, Prins Bernhard. Daar zitten echt een groot aantal vrouwen in. Denk je dat een niet-adelijke familie... een, een, ja, een niet-koninklijke familie... zoveel buitechtelijke relaties zou kunnen overleven? 67 jaar getrouwd zijn? Ja. Waarom uh, heeft dit gezin het overleefd? Hoe kan dat? Omdat het niet echt een grote rol heeft gespeeld. Juliana was uh, een grootste vrouw. Drie en... kinderen uit buitechtelijke relaties? Ja. Waar we vanaf weten. Ja. Ja, men kan het overleven. Ik denk niet dat het een rol heeft gespeeld, um, of geen grote rol heeft gespeeld. En waarom is de pers altijd zo terughoudend geweest erover? Ja, dat moet je aan de journalist. Aan nou, mij heeft het niet gelegen. Ik heb altijd uh, geprobeerd uh, dit soort dingen uh, in de te brengen. Is er druk vanuit het Koninklijk nee, Huis? Nee, het is. Ik denk dat het eerder te maken heeft met de media... die gewoon de hand boven het Koningshuis houden. Waarom maar, doen ze dat dan? Dat ja, moet je aan die mensen vragen. Ik, uh, ik denk dat um, Juliana en Bernard uh, hier veel opener over zijn geweest. Dat, is, dat blijkt ook uh, uit uh, de gang van zaken uh, dan, uh, dan de media. En, uh, in 1992, dus het eerste keer over... Uh, Alicia geschreven. Ik herinner me nog dat ik brieven kreeg dat mensen zeiden... het is linkse propaganda... En uh, de foto's die daarbij staan van Bernhard met zijn dochter zijn montages. Nou, dat, dat, ja, dat, dat waren gewoon reactiemensen. Ze kon, konden zich niet voorstellen dat het waar was. Dank je wel voor je aanwezigheid hier in de bus. Jij gaat een hele zware dag tegemoet. Vanavond, hey uh, ja. nou, de telefoon stond net al roodgloeiend. En dus, uh, ik heb je overal gehoord en vanavond op tv... Heel veel succes. Onze half uur vliegt er doorheen. Iedereen die een buitenechtelijke relatie aan wil gaan, die kan dat doen op secondlove.nl. Ik zou wel even thuis melden wat je nickname is, want voor je het weet kom je partner tegen. Hoe saai is dat? Mark van der Linden, dank voor je aanwezigheid in de bus. Heel veel succes met je scoops. Professor Alfons van Steenwegen, dank voor de bereidheid om aan de telefoon te komen. En ook Erik Dros. Zonder jullie luisteraar zou deze uitzending deze uitzending niet zijn. Dus dank voor de mails, tweets en telefoontjes. Na het nieuws, Deborah Blackmore's met de gids. Heb een fijne dinsdag en morgen zijn we er weer. Tot dan. <middels> <middels> Dit is Radio 1.